De Amerikaanse regering wil de drie vrouwen ondervragen die na de dood van Bin Laden zijn achtergebleven in de villa in Abbottabad. Ze zouden mogelijk meer kunnen zeggen over de hulp die Bin Laden kreeg vanuit Pakistan. De Amerikanen gaan ervan uit dat de vrouwen en een aantal kinderen uit het huis door Pakistan gevangen worden gehouden. Pakistan heeft nog niet gereageerd op het verzoek van Amerika om de vrouwen te ondervragen. Een olifant van het dierenpark Emmen is op weg naar Spanje, omdat hij niet meer te handhaven is. De olifant Oentwee is een mannetje dat bijna zes jaar geleden in Emmen werd geboren. Hij viel vrouwtjesdieren lastig. In de dierentuin van Sevilla komt Oend in een kudde met alleen maar mannetjes. Dan nog het weer, eerst nog een paar buien die naar het noorden wegtrekken. Vannacht is het 10 graden, overdag afwisselend zon en wolken en smiddagskans op een bui. Het wordt 19 tot 25 graden.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 En zometeen kun je weer bellen voor het echte Janne Radiospel... en voor Wat een Geluid op 0800-1121. stelling van vandaag luidt aan Meili Vos is een steekje los. Maar dat is straks. Dat is straks eh, ja. bij Wat een Geluid. Maar eh, heb jij eigenlijk al bevestigd dat er bij haar een steekje los zit? Bij mij, Lee? Ja. Nee, ik denk niet dat er bij mij een steekje los zit. Oké, okay. nou dan weten we dat. Ik ben het niet altijd met er eens. Nee, maar dat dat maakt is heel uit. wat anders. Ik wilde alleen dat jij zou bevestigen dat er een steekje los zit. <lacht> en anders krijgen we dat van ja, vrijheid van meningsuiting, verhaal, dat kennen we allemaal weer. Maar ja, we gaan nu ze zijn echt een echte liberaal natuurlijk, volkomen onzin. Vrijheid van volkomen onzin. meningsuiting. Maar we gaan nu eventjes iemand bespreken. Schoon, Tuig. Van, van de, de regel. regel. Ja. <lacht> ja. Marianne Thieme. Marianne wat een Thieme. beest is dat, zeg? Wat heeft die jou aangedaan? Wat dan? On onverkiesbare plek. Onze estrouwehand. Schande. Messen in je rug. En porren met dat ding. Ja. Een roestige bijl. Tussen <laughs> je rinnen. Tuig. Oké, okay, moet ik nu wat zeggen? Ja, je ja. moet je Nou, oh. nou uh, dat is uh, allemaal goed gekomen. Ja. leren, <laughs> het is goed gekomen. Het <laughs> bloed druipt nog van die rug af. Het zijn gewoon harde kosten van, uh, van halve liters bloed. Wanneer is uh, komen uh, Marianne wandelen? jarig? Die is net jaren geweest. Nee, datum? Uh, 6 maart. Wat heb je gegeven? Dit heb je, dit heb je verzonnen. Nee. Ik nee. google het even. Ja, doe het even. Ik ben hey, in maar wat in heb je ge... gegeven? We, we, we hebben de. Nee. afspraak nee. dat we elkaar niks geven. komt die? Daar hebben we geen afspraak over. We doen het gewoon niet. Nee. Wat nee. had je er anders willen geven? 6 maart 1970. Ah, je hebt, gelijk, je, hebt gelijk, je hebt gelijk. Je weet, het, je weet, je weet wel. De, de <laughs> Was woordzagen. je op haar verjaardag? <laughs> nee. Zijn jullie vriendinnen? God, wat een uh, vraagvuur. Ja, Nee, dus, echt, uh, we komen niet op elkaars verjaardagen. Maar en zijn als vriendinnen? ik eerlijk ben, uh, vier ik mijn eigen verjaardag ook nooit. Ik weet niet of zij haar verjaardag viert. Maar zijn jullie vriendinnen? Eh, uh, nee, niet in die... Want dat is wel heel Zin... grappig. Ja. Hallo, ja, kom er maar in hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, echt de Janne Luisteraars. Marianne Tieme was hier een tijdje geleden te gast. En die stelde wij de vraag, ben jij bevriend met Esther Auwand? En haar antwoord was ja. Nu zit Esther Auwand hier bij de echte Janne. Ik op de vraag, ben jij bevriend met, uh, met Marianne Tieme? Is het antwoord, Jan? Het is uit. Nee. Ja, wat nee. is er gebeurd in de tussentijd? Nee, we, werken, we werken goed samen. Maar we gaan niet bij elkaar op bezoek of op verjaardagen. In die zin zeg ik, nee. Dan zijn maar we niet, Esther Auwand, hoe vind jij het binnen. om te werken met iemand die jokt? Die jokt. Ja, want ze zei dat jullie beste vriendinnen, dat jullie vriendinnen waren. En jij ontkent dat gewoon keihard. Liever gezegd, ik kan me nog herinneren dat zij... ja, we drinken wel eens gezellig een wijntje op het ja. terras... Nou. En dat uh, ga jij nu bevestigen, dat snap ik ook wel. Dat nee, ik ook ja, kijk, wat we wel doen is uh, uh, eten op de fractie. En dan drinken we een wijntje ah, en een biertje. Ja, maar, nee, op een terras. Nee, maar, ja, nee, ja, maar uh, Jan, even serieus. Ja, wij, zouden, bij, wij zouden een keertje bier drinken. Ja. Is dat al gebeurd? Nee. Ik heb de, daar hebben we geen tijd voor bij de Partij voor de Dieren. Dus daar komen we gewoon niet aan toe. Jouw baas zei dat jullie dat deden en dat jullie best nee. friends forever vrienden. Nee, man, waar. jullie zitten te overdrijven. Nee. Nee. Ik heb ook nee. geluisterd. Ik heb ook geluisterd. Ga je nou zeggen dat Marianne ligt? Nou, het is <laughs> toch echt een ordinaire ruzie aan het worden hier, hoor. Ongelooflijk. Nee, maar toch, laten we eerlijk zijn. Want zij, zij is jouw baas en zij wilde jou niet meer. Dat lijkt me best vervelend. Dus zeg maar net dat je een radioprogramma hebt... en dat je dan voor iemand werkt en die wil dat een radioprogramma ja, precies. niet meer. Nou ja, het was uh, niet leuk. Ik stond niet op de lijst. En uh, uh, het congres heeft gezegd... het lijkt ons toch goed als die twee doorgaan. Die ja, fractie. Ja. Dat is gebeurd. Zeker. En uh, uh, dus... dan vind ik uh, dat je... Het, het moet gewoon goed komen en dat is gebeurd. Maar diegene dat... heeft jou genaaid... Tenminste geprobeerd. En dan ja, kan je toch wel enigszins ergens racune vinden in het lijfje. Nou, ik ben geen uh, rancuneus mens en ik geloof daar ook gewoon verder niet zo in. Maar je bent wel mens. Dat en dacht dat... ik wel. Nou. Ja. Dan doet dat wel iets met je als je zo'n... Uh, Zouden mij niet moeten flikken, laat ik het zo zeggen. Ja, jongens, weet je, er kunnen gewoon vervelende dingen gebeuren. En uh, heb ik nog dit nooit was... meegemaakt? Oh, je hebt nog nooit nee. vervelende dingen meegemaakt. Nee, sorry. Nou ja, het was natuurlijk niet zo leuk, maar uiteindelijk beslist het congres. Dat is ook gebeurd. Ik heb ook steeds gezegd: ik ga ja. uh, er niks over vertellen in de media. Maar het congres koopt geen straaljagers zoals het congres geen straaljagers, nee. Maar bepalen wel. Wie dus je er... werkt samen met Marianne Thieme en niet met het congres. Ja, in hey, Marianne nee, Marianne Nee, nee, nee, nee. Zo werkt het niet. Het congres bepaalt welke mensen er op de lijst komen voor. Als die de excuses het aangeboden? vond dat het goed was als deze fractie... dat waren wij dus met z'n tweeën door zou gaan. Dat lijkt mij ook een goed idee. Tuurlijk, ja. En wat er dan ook is, daar moet je gewoon uitkomen. Heeft, heeft ze de excuses en aangeboden? En dat is gebeurd. En uh, verder ga ik er niks over zeggen. Maar heeft ze de excuses aangeboden? Ik ga er niks over zeggen. Ik volgens volgens mij is het toch nog een beetje een open wond. Een beetje. <laughs> maar het bloed uh, seipelt toch wel. Volgens mij kan de je, de kan de je de kan de dit niet met een prachtige handsaplast oplossen. Jan? Wat nee. denk jij, vriend? Nee. Ik, wat vraagt dan Esther? Geen commentaar geld. doen wij natuurlijk niet aan. Flikker, nou toch gauw. Geen je ge ge ge ge ge ge commentaar zit die Jan. Ja. Nee. Er luistert geen hond. Is niet te ik, heb er, ik heb er niks over willen zeggen. Toen niet en nu niet. Omdat ik vind dat het niet relevant is. Als het wel relevant was. Bijvoorbeeld, nou, uh, je samenleken. bent het politiek uh, niet met elkaar eens. Dat vind ik wel relevant. Daar moet je het over hebben. Gebeurt dat dan? Ik, wel eens? Nee. En anders... Uh, nee, daar komen we... Um, als we eens uh, verschillend denken over een bepaalde kwestie... dan uh, lost zich dat altijd op. Gebeurt bijna nooit. We zitten... Uh, nou... 99% op dezelfde lijn je altijd. Je snapt niet dat ze van je af wilden. Uh, Hoorde je die vraag weer niet. Wat niet. <laughs> je snapt niet dat ze van je af wilden. Ongelooflijk, 99% altijd op dezelfde lijn. Ja, maar jongens, het relevante is leven, toch... Maar toch moet je het relevant is, het relevant mag relevant je volgende keer is, weer meedoen van haar? Nee, het relevante is... Uh, doet de Partij voor de Dieren wat ze, uh, uh, haar kiezers heeft uh, beloofd? Doet de Partij voor de Dieren wat het congres haar heeft gevraagd? En gaat dat ook goed? Nou, dat gaat goed. En uh, dat is het belangrijkste. Geloof jij in God? Nee. Want Marianne Thieme, wel heel erg... Ja, dat kan toch? Nou ja, dat zij misschien door dingen over de dieren doet... vanuit haar religieuze gedacht. En jij omdat je gewoon voor de dieren wil opkomen. Nou, dat vind ik nou juist het mooie van de Partij voor de Dieren. Oh. Dat iedereen vanuit zijn eigen achtergrond uh, gezamenlijk kan vinden... dat ja. we gewoon eens moeten kappen met zo'n lomp doen met, uh, zelf... met dieren. Ja, en ja, nou, zeg het maar een keer dan. Het woord één keer. Meegestallen. Ja, ja schrijf we op, even op. 6 we. we moeten geen meegestallen. Zeven. Zeven. Uh, maar het punt is namelijk dat uh, je dan misschien wel voor een religieus karretje gespannen wordt... terwijl jij gewoon wil opkomen als voor dat zo de veersbeestjes. Als dat zo zou zijn, dan zou dat een... Maar dat uh, heb je niet in de gaten. Je weet nooit wanneer dat die zevende dag Adventist in Marianne wakker wordt. Ja, maar kom nou. dat, nou, dat, dat merkt je. We, uh, we stemmen kerk. iedere week over allerlei onderwerpen in de Kamer. En uh, daar zitten onderwerpen bij over uh, abortus, over uh, homo-emancipatie. Maar daar hebben jullie toch helemaal geen mening over wel? We moeten toch stemmen. Dus we, we beoordelen dat we, debat, dat we niet aan alle debatten Nee, dat kan niet. Dat we niet aan alle debatten meedoen, betekent niet dat we uh, nergens. Uh, nee, je uh, nee. Ja, We stemmen maar gewoon goed, over we, alles. En daaruit blijkt gewoon dat ons stemgedrag is seculier. En dat vind ik ook belangrijk. En dat hebben we ook aan kiezers gezegd. Dus die uh, religieuze overtuiging van. vooruit voor uh, Ja, We zijn voor uh, de vrijheid van vrouwen om zelf te kiezen voor uh, abortus. En dat geldt ook voor levensbeëindiging. Dat is wel moeilijk, denk ik, voor Marianne. Want in dat geloof van haar staat namelijk dat je tegen abortus en euthanasie moet zijn. Ja, hebben. maar luister nou, ik zit bij haar als we uh, die fractievergaderingen hebben. En uh, ontstem, uh, de, de manier waarop we stemmen spreekt voor zich. We stemmen seculier en we zijn ook een seculiere partij. En als dat zou veranderen, ja, dan is er natuurlijk wel wat aan de hand. Maar dat is gewoon helemaal niet aan de orde. Volgens uh, Wikipedia kom jij uit Katwijk. Je hebt ook echt zo'n naam van zo'n uh, zo vissersfirma. Ja, dat zit klopt. Zit er in jou ook nog een stukje religie? Ik ben wel religieus opgevoed. Te veel dat? Uh, ja, wat kan je daarover zeggen? Ja, of nee. Uh, en waarom? Ik uh, vond het niet zo leuk dat ik naar de kerk moest, nee. Nee? nee dat Dus je vond... doet er niet meer aan? Nee, nee, nee, nee. Denk maar, je dat God uh... een goed ruikende golden retriever is? <laughs> nee, dat denk ik niet. Oh, ben een kat. Nee, maar ik de... denk dat nee, je. dat ik heb, het een een, dier ik heb... Is dan? God. Nee, joh, nee, ik, ik, ik, ik geloof helemaal niet in God. En, ik uh, denk dat ik ben God wel... namelijk een bloedhete negerin is. Nou, dat mag je ja, nee, niet. maar dat vul je dan Jan. de meeste naar jezelf toe. Ja. Hoe niet? Doe jij dat niet, Jan? Sorry. <laughs> ik, ik, ik ga even twitteren. Sorry. Ja. <laughs> Waar ben je nou mee bezig, man? Ja, dat, dat vragen wel meer mensen zich maar... <laughs> af. Nee, Maar goed, maar God, je, God, de God is uit je leven. Je bent van God los. Ik ben wel religieus opgevoed, maar ik noem mezelf nu agnost... Ik denk die, namelijk dat, dat, je, dat je het niet kan weten. Ik kan wel oh, zeggen... Nee, nee, dat is een D66-manier. namelijk Ik zeg niet dat het er is, maar ik zeg ook niet dat het er niet is. Want stel dat het er wel is, dan sta je daar een beetje als atheïst voor de poort te rammelen. En dan moet je zeggen, ja sorry ja. man, ik dacht dat je niet begon. <laughs> ja. En wat je doe je, je dan? Je hebt wel een beetje gelijk, Jan. Het is wel een beetje D66 dit. Oh, dat is ook ja. laf. Ach, los, dat zijn zo laf. Die ja. zeggen, wel, ja, ik weet het niet, maar ik zeg niet dat het er niet is. Nou, ik zal je vertellen, jan Marianne. Ja, nou, hey, ja wat, hangen. Hangen. wat is er aan de hand? Ben je verliefd? Of niet. Ja, dat kan ik niet vertellen. Jawel. Um, uh, kan je vertellen, uh, het bestaat niet. Ja, dat vind ik goed. Want als Prima. het er wel zou zijn... zouden er dan honderdduizend ganzen vermoord worden in dit land? Zou echte Janne dan ophouden in september? En zo is het. Armen. En zou, zou Henk Bleker dan uh, zitten ja, waar hij zit? zou Henk Bleker dan zitten waar hij zit? Want dat Henk Bleker is natuurlijk vraag. wel... Al het kwaad komt samen in een heen of niet? Nou, het is wel een uh, boef, uh, wordt wel gezegd, ja. Hoe bedoel je daarmee? Hij is uh, heel erg um, goed in het um, verkopen van hele slechte plannen. Echt ja. echte CDA, dus? Echte CDA, ja. ja. Hij zit ook altijd bij uh, De Wereld Draait Door... waar hij alleen maar uh, een beetje een uh, sympathie-show kan opvoeren... maar nooit is bij kritische maar journalisten. Maar doet hij goed toch, of niet? Ja, hij doet dat natuurlijk... Als politicus, zeg maar ja. sec, doet hij dat goed. Want hij krijgt Echt. veel mensen mee en hij doet ook precies waar het CDA hem voor uh, gevraagd heeft. Namelijk uh, de boeren weer terugwinnen en doen alsof ze de hemel op aarde krijgen. Gaat helemaal niet gebeuren. Maar ze geloven er allemaal wel in. En jouw hekel aan het CDA? Komt hij ook vanwege je geloof of niet? Uh, God, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Dank je. Eindelijk. Ja. Dat heb ik dit jaar nog niet gehoord. Ja hoor, hij kan er weer in. Ja hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Janne Luisteraars. Het is uh, gebeurd? Jan Dijkgraag heeft zojuist een goede <lacht> vraag gesteld. Ja. Ja. ja. waarom niet? Ja, ik ben sprakeloos. Je vergelijkt Wanneer op? komt de beker? Binnenkort, ja. binnenkort. Twente een beker, ik een beker. Ja. Maar, ik hoef, ik hoef geef zei... eens antwoord op ja, die nou fantastische vraag. Ja, ja, moet je ook antwoord geven? Nee, wij, wij, wij stellen de vraag <lacht> nee, en jij ja, zegt goede vraag. Of hij zegt megastal. Ja. Ja. Dat hebben we afgesproken. Ik wou bijna in een bier iets aan doen. Het zou wel kunnen, want ik heb wel, waar ik me altijd... Dat herinner ik me nog. Toen ik uh, naar de kerk moest en uh, zat ik daar, dan dacht ik altijd wat raar, joh. Dat, dat je dit verhaal kan geloven en dan toch nou, ja, bijvoorbeeld die bio-industrie. Nou, dacht het... je dat toen al? Ja. God. Ja, nou en uh, dus zeg maar die hypocrisie in uh, wel zeggen, ik uh, christelijk en dit zijn mijn waarden en het dan helemaal niet doen. Misschien heeft dat wel meegespeeld bij mijn aversie tegen het CDA. Maar ik vind vooral ook dat ze, oh man, ze liegen zoveel. Het is ongelooflijk. Pak ze aan dan? Ja, wat denk je dat ik doe de hele dag? Nee, Waarom denk de je dat ik, dat ik nooit eens een biertje met je kan drinken? Ik ben altijd maar aan het vechten tegen het CDA. En schaamluis? Schaamluis. <laughs> ja, nee, want... Ik want had ook nooit ook... moeten zeggen dat ik alle dieren leuk vind. Nee, schaamluis nee. zijn ook dieren. Moeten ja. die dood of niet? Of laat, laat, laat, laat je die gewoon zitten? Dat is zo op de, per, op de persoon gespeeld. Maar zou men die eigenlijk gewoon moeten laten Andere leven? Mensen. Laten nee. leven. Nee, nee. nee. Jan, nee. Kijk, er is een, uh, uh, een, een dierenknuffelige aanpak en daar ben ik niet zo van. En er is ook een, een visie waarin je zegt: ja, weet je, al die dieren die leven, die hebben gewoon hun plek in het systeem. En ja, ook dus schaamluis. En je schaamluis. Hebt, ja, maar je hebt natuurlijk wel het recht om je te verdedigen tegen uh, Schaamluis. Nou ja, bijvoorbeeld. En mag dat dan ook met geweld verdedigen tegen schaamluis? Dat je ze doodmaakt bijvoorbeeld Of in ieder geval een paar pootjes uittrekt. Dat lijkt me wel. Als je uh, last hebt van een paar Ja, seats, dan komt het uh... Ja hoor. Oh, oh, oh. Wat een vuile moordenaars bij die partij. Dames en heren, jongens en meisjes, zeggen, het is niet te geloven. Tweede plek van de Partij van de Dieren. Roep op tot massamoord op schaamluis. Het is, het is een droevige dag, dames en heren. Ik ben even een beetje stil. Het is nog niet wat te geloven, dat nou nou, ik nooit je verwacht Jullie mor Je morgen bij Marianne Tiem op een strafbankje en zit hier een beetje te lachen. Ja, nee, nee. ik denk dat Marianne Tiem morgen de, de, de vloer met jou aan gaat dweilen. Hoor. Dat is echt... <lacht> Jij hebt gewoon opgeroepen tot... tot, tot Moord? Tot, dierenmoord. Ja. Ja. Nee, maar zijn dat ook dieren? Of zie je dat niet zo? Osama bin Schama. Heb je dat zelf verzonnen? Ja, een setje. <lacht> Misschien moet je dat niet meer doen. Nou, oké. Okay. Ja, oh, zowel, ik ben waar. Je moet wel goed luisteren, vriend. Wat zei je nou? rond, het, rond dit nou maar af. Het wordt helemaal niks nee, meer nee, met je die wil manier team, teamer zoals jij haar noemt. Ik ja. wil weten wat je zei. Oh, Schama. <laughs> goed, inderdaad. Hey, uh, hey. de PVV, daar gaan we niet nu nog even een keer helemaal bespreken. Maar daar heb je wel een vriend, hè? Uh, nou, ja... Die Pipo de Clown, Dion Graus, die is ja, helemaal Dion Graus, dieren. Dion Graus wil uh, inderdaad wel dingen voor dieren doen. Nou, maar toppy. ik vind... Ja, weet je, het telt niet als hij in zijn eentje uh, iets voor dieren wil doen... en 23 andere leden in zijn fractie zeggen... nou, maar we gaan het niet steunen. Daar heb je dus niks aan. Het gaat erom wat die hele fractie steunt. Maar, maar af en toe stemmen en, ze toch ook voor de dieren? Af en toe wel een bijvoorbeeld. Dat En ik. Uh, verbod op uh, onverdoofd slachten. Nou, dat bedoel ik. Dus uh, dat is mooi. Maar verder laten ze de bio-industrie natuurlijk gewoon uh, ongemoeid. En uh, de, de vissers. En uh, ja, ze moeten echt wel... Uh, Wat dacht uh, je van de animalcops? Ik ben voor uh, de dierenpolitie. Maar ja, dat is ik ook vind, een ideetje van uh, Dion. Dat... Nou ja, wij hadden het ook in ons partijprogramma staan. Ja, maar dat leest niemand. Dat Esther, leest niemand. Zeg het nog even drie keer, want we gaan zo afsluiten. Ja, de megastallen. Nou ja, wat ik belangrijk vind is dat... Um, kijk, die dierenpolitie, dat vind ik een goed idee. Maar uh, de wetgeving die dieren moet beschermen is nu zo vaag... dat zelfs als je gepakt wordt, dan zegt de rechter... ja, hier kan ik niks mee, upseponeren of uh, vrijspraak. En dat vind ik wel een beetje zuur. Dat toen we uh, twee jaar geleden die wet aan het wijzigen waren... heeft de PVV tegen alle uh, aanscherpingen van de wetgeving gestemd. Dus als die dierenpolitie straks iemand in zijn kraag valt, dan gaat hij daarna gewoon weer vrij uit. En dat vind ik misselijk. Dus ja, daar spreken we ze op aan. Maar het idee zelf van die dierenpolitie vind ik natuurlijk goed. Even, o, even, de even, de nog, dieren. Uh, even nog wat van uh, huishoudelijk aard. Toen oh. uh, Fleur Agema hier uh, uh, wegging... Ja. Ontdekte we pas de volgende dag dat haar nieuwe vriend een LPF'er was. Namelijk de, de oud-lijsttrekker <laughs> van de LPF. We gaan toch niet morgen ontdekken dat jouw vriend bij het CDA op een lijst staat? Oh, oh, oh, oh, oh. Hoop ik. Of ook oud-jager is geweest. Oei, nee, beide niet. Of schaamluis niet <laughs> wenst te vermoorden. Nee. Is het een, is het een BNR? Nee. Hey, wat jammer. Jammer. Ja. ja. Dus het wordt niet de bladen. Nee. Ik nee. vind trouwens wel dat er meer ex-jagers moeten komen. Ja, joh meid, het zal allemaal worst deze, toch? Eh, paardenworst, hè? En wat dan over? Paardenworst. Nee, joh meid, eh, we, Jan en ik zijn ook. Uh, vannacht, vannacht zijn we nogal vegetarisch. Gaan we het doen. Esther, ja. Ontzettend bedankt dat je er was. Gaan jullie de andere plaatjes wel gewoon draaien? Ja, ja tuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, <laughs> ja. nee, maar dat, dat, dat, uh, dat, uh, dat spreken we wel. Oké, okay. okay. maar uh, dankjewel dat je hier was. Hartstikke leuk. Ja, het was leuk. Oh, dat vond je zelf ook? Ja, ik vond het zelf ook leuk. Oh, ik, ja. waren we een beetje mild vandaag. Te. Ja, het is toch die veel. Te in? Ja, bij vrouwen zijn we altijd te mild. Weet je wat, dan kom ik een keer terug, dan heb ik hardere platen mee. Want er heel veel mensen hebben gezeurd en dat doen jullie uh, minder mild. Ja, en, dan, en, en als je dan ook zeg maar uh, ja, een soort, soort boerkaatje of zo aan... aan oh prima. Uh, dat we zeg maar niet afgeleid worden door die prachtige ogen. <laughs> bij een boerka zie je juist wel je ogen, nee, toch? Dat of nee, dat dus doen we wel dan ook voor. een netje voor, ja. ja oh. kom op. Terwijl wij Esther zo even de taxi in knallen, gaan we luisteren naar de nummer 2 uit haar top 10... de Beastie Boys. Hoe voelt het, Jan? Prachtig. Je ging dood bijna. Ik verslikte hem in een slokje cola, jongen. Jezus. Maar ik ben er weer. Een beetje. Fijn. En Esther tussen is er ook nog. Die wil helemaal niet weg bij ons. Ja, <laughs> ja, ik snap dat. Toch? Je blijft toch gewoon? Ja, toch? Ja. Ja, precies. Hé, hey, uh, Jan. Vorige week waren we klaar met uh, onze grote vriend Dries, want toen was wel duidelijk René Vroger is een matenaar. En Dries gaat nooit die vijfde topper worden. En uh, dat is zo, hè? Dries? Dries. Ah, Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Dries, als het een beetje fout gaat, ben je lijf aanwezig bij het overlijden van Jan Roos. Nee, dat, dat het verslikt hij zich dan. Maar niet te weinig. Het ging niet helemaal goed, Dries. Kijk, ik ga even op Jan, kijk jij even uit. Ik vond jou wel een, een fantastische vraag stellen net aan die mevrouw van de Partij van de Dieren. Wat vroeg ik dan? Is een wandelende tak een dier? Ja, dat vroeg ik toen niet. Ja, daar had jij het wel over, dat hoor ik toch net. Oh, dat weet je. Je kent een wandelende tak niet, Dries? Jawel, maar is dat een dier? Ja, wat denk jij dat het is dan? En nee, Een Dries. vingerplant? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. We zijn er nou, weer op we Dries Roelvink. Dries, Gozer. Ja. Laat ik dan ook maar even een cliché eruit gooien. En? Gewoon <laughs> nee. nou, vet je... Jij buiten de deur geneukt. Ik moet je zeggen, ik was net op de verjaardag van uh, Najib Amali. Oh. En... Uh, daar dat liep redelijk wat rond, dat moet ik je eerlijk zeggen, Jan. Jan en... M. M. Ja, alleen ik was met mijn vrouw. Ja, jezus man, dat moet je toch ook niet doen, joh? Nee. Malababbe. Dat, dat, dat dacht ik ook op dat moment eventjes, maar goed... Maar uh, laten we het kom... even over het nieuws, Dries. Ja, Dries. Het, nee, je bent wat goed genaaid, hè, door die vrienden van je. Genaaid? Je wordt het niet. Je gaat niet naar Arena in. Nee, maar ik had het niet begrepen. Ja. Wat had je niet begrepen? En dat jullie mij nou ook niet op weg hadden geholpen. Die audities, die, die, die zijn niet bedoeld voor uh, collega's zangers. Dries, alsjeblieft. Uh... Dries, Dries, ja. Dries, Dries. Jullie mij niet op weg geholpen. 84.000 retweets heb ik op mijn naam staan. En Jan Roos, 83.998, omdat hij wel druk is. Dus je <lacht> moet even gaan ophouden. Maar hey, je, bent nu, je bent niet alleen genaaid, maar je trapt er gewoon nog een keer in. Is, gaat Dries ons nou afgezien? Ja, Dries heeft ons gewoon de schuld. Hey, Dries heeft ongelooflijk gefaald en nu hebben wij het gedaan, Jon. Nou, Dries, dat meen je toch niet, hè? Dat ga je toch even terugnemen, toch, vriend? Dries. Nou, ik had wel iets meer... Uh, vorige week hadden jullie mij toch iets een beetje wakker kunnen schudden van dan uh, hè? He? Want het is niet bedoeld voor collega's. Nee, wacht even. Het is niet bedoeld voor Dries Roelvink. Ze moeten je, ja. niet, Dries. Ze moeten je niet. Gordon wil je niet. Zou dat nou echt uh, de reden ja, zijn? Uh, ja, dat is de reden, Nou, nah, weet ik niet, weet ik niet, weet ik niet. Hé, hey, trouwens, was, was jij niet vanmiddag... Uh, die pekenwedstrijd aan het fluiten. Ja, zag jij het? Volgens, volgens mij liep jij daar rond. Ik zag opeens iets dat ik dacht van... Uh, Thomas van Berger. Ik nog uh, blond verfde. Had ik ook een beetje die looks, ja, een jaar of zes, uh, zuiver geleden. Maar dan nou ja. had Ajax waarschijnlijk wel gewonnen als jij had gefloten, toch? Ja, dat liep toch heel raar af, nog eventjes, hè, zo, hè. Maar, eh... Uh, Dries, Dries, even to the point, vriend. Jij hebt dus vijf weken lang clipjes zitten insturen voor de toppers, om de vijfde topper te worden. En jij had pas zelf, als enige Nederlander, we hebben er bijna 17 miljoen, geloof ik, had jij pas zelf vandaag door, dat het eigenlijk voor amateurs was. Ja, gisteren. Toen dacht ik opeens van, ja, als dat nou de reden is, dan... Uh... Ja ja, dan is alle moeite voor niks geweest natuurlijk. Dan gaan we hem er toch weer ingooien. Dames en heren, jongens en meisjes. <laughs> het is niet te geloven, maar het blijkt vanavond dat Dries Roefink een professioneel zanger is. Ja yeah, Dries, yeah. Nou, dat, yeah, dat weet je jongen. Al een jaartje of 28 ben ik bezig, maar uh, Ja, op manier de, de Dat had ik aan twijfelen, dat, dat dacht over. ik wel. Hé hey Maadries, uh, <coughs> ik denk dat uh, als jij de wedstrijd volgende week ook gaat fluiten, dat jij ja, enige kans is om uh, ooit in de arena te staan. Ja, inderdaad. Ja. Ik hoorde vanavond iemand daar op de verjaardag zeggen van uh, ik denk dat jij nog niet eens de dugout krijgt. Dat vond ik ook wel een goeie. Nou, uh, ja, daar kunnen we niet over heen uh, Jammer dat je niet geworden bent, maar het is maar goed ook. Daar word je niet beter van vriend. Uiteindelijk wel. En uh, ik moet je zeggen, ik geef nog steeds. Dit klinkt nou heel gek wat ik nu ga zeggen. Oh jezus, nee Ik geef nog doet. steeds de hoop niet op. Tris, alsjeblieft. Want er staan geruchten achter de schermen dat er gezegd wordt: Nou, oh, Dries heeft wel uh, een hoop moeite gedaan. Oh, okay. Leuke audities gedaan. Zullen we hem als een soort bonus, als verrassing, onaangekondigd. Nou, dat is bij deze Therese ook Therese, weer afgelopen dan, Tris, Rolf. Nou dat is de vraag hè, die nu speelt: Dries, vriend. Jij zei net, van jullie hadden maar vorige week moeten waarschuwen. Nou, dan komt er nu uit het Friese dorp Eesterga, jou wel bekend. Je hebt er regelmatig ja. opgetreden op het Oranje Festival. Ja. Uh, het is namelijk een dorp met 51 inwoners en de zaal zat helemaal vol. Maar uit het Friese dorp Eesterga komt nu de waarschuwing Dries. Geloof, niemand meer. Ze dat moeten dat niet je gebeuren. niet. Je komt niet in de arena en jij kan best volgend jaar. 17 keer die arena vol spelen. Dat is namelijk als jij gewoon een seizoenkaart van die kutclub koopt. Ja? Dan is die hartstikke vol elke keer op zondag. Maar ze moeten je niet, Dries. En die geruchten op de achtergrond stiekem gelul Dries. Dus dat is ook niet waar? Ik moet nee. het nu gewoon definitief... Ik uh, zeg gewoon om de bruiloften, partijen en heel misschien nog een keer een nummer 1. hit. En op de braderie? Ja, ja zeker. <coughs> en op de platte kar. Dan hou ik me nu vast aan de echte Janne. Dat doe je goed, Dries. Ontzettend bedankt, bedankt, jongen. Ga lekker slapen en uh, dromen van de arena. En morgen je, gewoon weer normaal wakker worden. Fijne uitzending nog. Ik blijf luisteren. Mooi zo. Fijn, dag, liefde jongen. Oh, oh, hey, ja, ja, ja. Het was mooi, hè. Wat ongelooflijk. Hij blijft hoop houden. Ja, ik, vind wel wel, ik vind het wel lief. Dat is wel ja. grappig, toch? Ik zeg, uh, draai gewoon los door, posting. Oh god, oh god. Ja, mijn naast heeft het hart op de juiste plaats zitten, u weet het. Dus als er ergens onrecht te signaleren valt, dan is hier als de kip bij om het te bestrijden. Een Florence Nightingale met krullen. Hier is La Vie en Roos. Vorig jaar werd de dode herdenking verstoord door een ingeware man. Een van de vele op straat levende idioten in de hoofdstad. Tijdens de twee minuten stilte op de Dam begon deze mafkees te schreeuwen. Beetje jammer, maar niet echt vreselijk. Maar aangezien ons volk bestaat uit wegrenners en angsthazen, viel er, door al het tumult, verschillende gewonden. De Damschreeuwer heeft maanden in de bak gezeten. Dit jaar was er weer een opstootje. Niet op de Dam, maar in een restaurant. In Land Dam wilde iemand zich niet aan de twee minuten stilte houden en werd door de politie uit het establishment gehaald. Big deal, zou je zeggen. Alleen hier ging het om de zwarte weduwe, Greta Duizenberg. De vrouw die Poon nog voor het gerecht wilde slepen omdat we haar een antisemiet noemden, toonde eindelijk haar ware identiteit. Greetje is namelijk geen voorvester van de Palestijnse zaak. Greetje is een ordinaire jodenhaatster, een bruin hemd in een Coco Chanel pakje. Dus na de damschreeuwer hebben we nu de Antrecco-giller. Allebei gek, maar de laatste een stuk gevaarlijker. kan Hamas het weer mee doen, Jan. En zo is het maar net. Precies. Mensen, het is feest. Onze huisdwerg Jan Gussinklo heeft een record gebroken. Want voor het eerst is er iemand ingeslaagd... een schandalig kutspel meer dan 15 weken op Radio 1 uitgezonden te krijgen. En we gaan door tot het bittere einde. Anders haalt hij nooit meer koffie voor ons. Komt-ie! Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel... Ja, het is weer tijd voor het enige echte, echte Janne Radiospel. En dat is, uh, nou ja, het is eigenlijk een uitleggen niet eens waard. Zo slecht is het. Maar ja, je moet wat om die stagiair een beetje bezig te houden. Het gaat als volgt. Uh, u hoort een citaat dat uh, ja, is opgebouwd uit drie nieuwsfeiten. En uh, ja, laten we zeggen, professioneel en ook aangeplakt door onze huisbergen, uh, het werk. En uh, nou ja, goed, uh, het is maar heel simpel. Je belt nog 0800 1121. Vertel welke drie feitjes het zijn. En dan winnaar krijgt het enige, echte, enige, echte, echte, enige, echte, enige echte... Ja, is dus. laat me horen, dat ding. In Hengelo was nog een sportevenement dat wereldwijd gevolgd wordt door maar liefst 1 miljard 339.700.000 mensen. Het WK Tafeltennis. Wat was dat nou? Vorige week vond je hem leuker, hè? Ja, toen vorige week vond je hem leuker, toch? Ja, ja toen dat, dat, dat, dat, dat, dat was Ik zat er uit. niet in vandaag, nee. nee. Maar eh, nou, deze is ook wel leuk, hè? zullen we nog één keer laten horen? Ja. In Hengelo was nog een sportevenement. dat wereldwijd gevolgd wordt door maar liefst 1 miljard 339.700.000 mensen. Het WK Tafeltennis. Bas, ah. hartstikke leuk. Bas. Hallo. Het eh, is hij weer. Onze vaste vriend Bas. Ja, heren, hoe is het? Goed, ja, goed met bang. jou ook, jongen? Ja, best, best. Nou, kom er maar, maar in hoor. Oké, okay, stroomstoring in het ziekenhuis in Engelo. Ja. Yeah. Ik denk, of ik ben bang dat Nederland het DK tafeltennis naar Nederland heeft gehaald. Nou, half gaat door. Half. Ja, die 1,3... Misschien, misschien zijn dat... Oh, dat, dat, sorry, dat zijn de mensen die hier nu in China wonen. Of in India. Bas, is dit nou leuk? Ja, we, we, wel ja. Week in, week uit het gras voor andere voeten wegmaaien. Ik zou op een gegeven moment een beetje lullig voelen. Oké, okay, ik pak dit signaal op en ik zal niet meer bellen voor het kutspel. Ben ja het he? Ja, tuurlijk wel, Bas. Ja, Bas ben je die, belazerd? Je bent vooral de enige die belt. Ja. Niet doen hoor, oh, okay, dan zitten we hier allemaal vol lul met het spel. Oké. Okay, maar we team, kunnen maar dan misschien dan beter man. gewoon wachten tot je er weer tien hebt en dat we ze in een pakket sturen, die shirts. Dat is ook goed. Ja, ja? bulken. Bulkpakket. Ja. ja. Ja. Dat, dat spaart weer belastinggeld uit qua verzenden. Daar ben ik als TVD er hartstikke voor. TVD jij, Bas? Ja, oh, ja, Ja, Je hebt, uh, je hebt hier uh, te maken met een, een amh arbeider In echt Rotterdam. Hoeveel dagen heb je er gewoond, Jan? Drie? Drie jaar. Hé, oh. hey, Bas, ontzettend bedankt. Veel plezier uh, in, in het uh, verdere leven. Maak er wat moois van. En draag met trots en eer het enige echte, echte, enige, echte, enige echte. Echte Janet-T-shirt. Oh. Precies, Bas. Dankjewel. Dank je. Hoi. Hey, zo, de knippels. Ik verslikte me net nog. Ja, nou weten we nu wel. Nee, maar het was echt niet te geloven. Jij was Ik bijna kon... dood. Ja, nou ja. Ja, ja, goed. Ja, waarom, zullen we, waarom zullen we daar ook eigenlijk nieuws van maken? Dat was een scoop geweest. Dat was een blijf op radio. Even. Dan hadden we, hadden we eindelijk een keer een ANP'tje. Dan, dan was, was Geel Belen gewoon echt een hele kleine jongen met dat gepijpen onder die tafel. Ja, we hebben één keer een ANP'tje gehaald. Dat was toen jij ons uh, ontslag nam als ja. hoofdredacteur. En daarna nooit meer. Dus ja, de, de enige keer dat het nog kan overeen. is dat één ja. van ons hier dood neervalt. Ja, dan, dan liever ik, want ik leef al veel langer. Nou, ik zou het jullie gunnen. En die bloedjes van kinderen van jou ook niet. En die van mij trouwens ook nee, niet. Ga jij maar trouwens. Ja, toch maar gast dan. Hé hey, trouwens, uh, Feyenoord heeft niet verloren. Nou, uh, ik moet Weet... je eerlijk zeggen wel. Oh ja? Ja. De A1 van Feyenoord bij Heerenveen uit. 4-0 oh. verloren gisteren. Oh, dus, dus uh, het lek is nogal heel lang niet boven de Rotterdammers. Nee, bij het lek de gaat nog heel lang duren bij de Rotterdammers, ja. Ja, ja nou, kom maar op. Ja, want ik ga het helemaal niet over Feyenoord hebben. Nee, je op. gaat mij afpissen waarschijnlijk met Ajax. Ik heb zo onwijs genoten vanmiddag. Ja, natuurlijk. Ja, komt-ie. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Vanavond zei een wat triest oogend mannetje in een rood-witte blouse tegen me: Het maakt jullie Feyenoorders ook geen donder uit wie er wint, Als het Ajax-manier is. Nou, en zo is dat, Jan Roos. Nee, al wij de Ik ben er trots op. kan Nee, maar. Je... Zeg, zo maak jij je columns, dus tegenwoordig. Hey. De vorm is die deze. En zit, en dan een liedje instarten. Bescherm zit er niet gast. Nee, je blijft. Volgende week moet je opletten. Tot de top. Ja, zet dat maar uit hoor. Waarom? Ja, alsjeblieft. Jan Dijkgraaf, Stormt Ja, Feyenoord. Maar nee, kijk, kampioen. Ze volgende zijn, week, man. Ze zijn bekerwinnaar. Nee, maar volgende week gaan we Jan van Hals weer bellen... om te feliciteren met het tweede kampioenschap op rij. En wanneer was Ajax voor het laatste kampioen? Nee, en wacht en even, weet even, jij, Als Jan, je als het over kampioenschappen gaan Roos, hebben... Je bent bijna gedreven Negen jaar tekenen, geleden, weet je, wie toen de laatste Europese beker won. Welke Nederlandse club? Vandaag, negen jaar geleden. Dat was met Pierre van Hooydonk, toch? Die Dat was plop? Feyenoord, ja. Ja, dus lul nou niet. Jullie grijpen al decennia overal naar. Wat is. was de laatste Nederlandse club die een Cup 1 won, Jan? Wat maakt dat nou uit? En welke club heeft de meeste Cup 1 gewonnen? Real Madrid. In Nederland. oh <laughs> dat weet ik allemaal niet, hoor. Vriend. Nee, maar nog even een ding. Ja. Bijna gedegendeerd, hè, dit seizoen? Ruim niet. Nou, ruim niet. Het ja. is toch om te jenken? Nee, maar goed... Twee, nee, maar... de dubbel. Ze gingen de dubbel pakken, weet je wel? Nou, dat heb ik geroepen. Ja. En de beker is trouwens. De beker is nou zo'n prijs waar ze in Utrecht in Rotterdam blij mee zijn. Ja, het is, in ook, heel... Doen wij daar niet het is ook heel goed voor je gemoedsrust als je nog nooit na een 2-0 voorsprong hebt verloren dit seizoen. Dat het dan vandaag voor het eerst gebeurt. Dat je gewoon weet als je tegen, tegen die 0-20 gasten moet. als je met 2-0 achter staat bij rust. dat je gewoon nog gaat winnen. De nummer 1 uit de top 10 van Estraaland is eindelijk een nummer ja, ja. Uh, dat we. Ja, ga maar door. Dat we wel van haar verwachten. Als je elke dag met kavia's en marmotten speelt... ja, dan wil je ook wel eens een beetje losgaan met dit soort ellende dus. Ja, dat was God in de in, in radio van de Queen of the Stone Age. Ongelooflijk, we hebben het nummer bijna helemaal laten horen. Ja, ruim vijf minuten. De laatste, het, uh, de laatste twintig seconden lullen we er dan even doorheen. Ik vind het echt heel, heel knap van ons. Want horen. dit is het kunstgedeelte, denk ik. Ja, dit is Oeh. is Zoals een schreeuwend dier. Ja, dat denk ik het ook. Ja. Ja, denk ja, ik, vermoord. ik denk ja, Ik denk dat het een schaap is die zegt van... ik wil geen pin in mijn hoofd voordat je mijn strot opensnijdt. Precies. Precies, Jan. Hey, de mannetjes en de vrouwtjes scheiden, dat is wel heel erg van de middeleeuwen. En als er een man in Nederland is die daar helemaal niks van wil hebben... omdat hij mannen en vrouwen het liefst gezamenlijk ziet opgaan in het moment... dan is het onze Martin. Op de Dam in Amsterdam was dit weekend een demonstratie... tegen het bloedig neerslaan van die revolutie in Syrië. Allemaal prachtig. Die boodschap misschien prima. Maar die uitvoering was om te janken. Er werd geen Nederlands gesproken, maar hysterisch in het Arabisch geschreeuwd. En in het Engels kreeg het Westen overal de schuld van. En als krap op die voetbal moesten die mannen en die vrouwen gescheiden staan. Als schapen stonden die dames met hun hoofddoeken in hun afgezette vrouwenhoekje. Arabische vrouwen. Zijn die mooiste vrouwen van die wereld Met hun gietzwarte haren En hun bruine ogen Hun prachtige vlezige daaien Hun ronde borsten En dit Ik zou zo'n vrouw nooit in een apart hokje zitten Ik zou haar nooit Een doek laten dragen Ik zou haar beminnen Ik zou dag in dag uit In het moment met haar opgaan Alle problemen in het Midden-Oosten Kunnen morgen opgelost zijn als die baardapen eens meer aandacht voor hun vrouwen zouden hebben. Ze moeten niet vijf keer per dag op hun knieën naar Mekka bukken... maar vijf keer per dag op hun knieën achter Fatima zitten. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, dat zijn echt lekkere wijven. Ik heb er veel gehad. Wat een kerel in. Ja, en 23 mei... Ja. Te gast. Lef. Bij ons. Lef. De echte. De, de enige, enige echte. echte. Martin Siemek. Gaaf. Oh, 23 mei live. Precies. Op Radio 1. Martin Siemek. Ja, daar is hij vaak genoeg geweest, maar bij ons, want hij nou, is namelijk fan. dat zou goed kunnen, alleen Martin is al een tijdje niet meer te beluisteren. Nee, dat bedoel ik. Zin in. Leuk. Hé, hey, zometeen kun je bellen met 0800 1121 voor wat een Geleuter. De stelling is, aan mij liefos is een steekje los. Jan? Ja? Dat rijmt. Goed, hè? Mary Forst die overigens zwanger is en niet zo'n beetje ook. Ik weet niet of je de fabriek nee. hebt gezien. Zo dik een plonskeuleeren. En als we het over zwangere vrouwen hebben, Jan, dan hebben we het natuurlijk over onze wandelende zaadfabriek uit Rotterdam. Dieet! Control out Delete. Control Alt Delete. Goedenavond, Eddie. Ja, Eddie. Goedenavond. Hoe is beest? Ja, goed. Moederdag geweest, hè? Dus uh, bij de ouders langs geweest. Dat vroeg ik toch helemaal niet. Nee, dat vroeg je niet, nee. Nee, Ed, op vaderdag komen er al die kinderen voor wie jij de donor bent geweest bij jou. Ja, dan uh, wordt het altijd heel druk, natuurlijk. God, skaleren man, dat is een arena vol, dat, dat lukt is nog niet. Een kuip. Een kuip? Een kuip voor kinderen. Die Ed, je bent de beest, Ed, dat weet je. Wat vond je van het hondenvrouwtje? Ja, ik vond het, het verhaal met die muggen en zo, een beetje een raar uh, verhaal. Waarom, Eddy? Volgens mij was, het was er een tijdje geleden juiste onderzoek geweest waaruit bleek dat muggen juist wel gemist konden worden. Maar uh, ik vond het vooral een beetje raar dat dan de schaamluis mag niet. Daar mag je dan wel iets tegen doen en muggen niet. Terwijl je daar ook uh, natuurlijk allerlei gezeiken. Uh, verveten... ja, maar muggen krijg je geen gezeik over met je vrouw, hè? Nou ja, als ik met uh, malaria bed lig, dan wel misschien. Ja, nou, daar heb jij weer gelijk. Hè? Die Eddie heeft uiteindelijk overal wel een gelijk. Hé hey Ed, um, uh, Jan Murdoch, Murdoch, Murdoch gaat met jou eens even lekker wat uh, nieuws bespreken op internet en andere activiteiten. Uh, en ik trek me eens even terug. Ja, precies. Zo doet Jan Roost dat. Die gaat dus 24 keer ja, precies roepen, Ed. Hé, hey, uh, Murdoch heeft zijn eigen Wikileaks site uh, geopend. Ja, precies. Ja, hij heeft een uh, eigen site begonnen omdat hij natuurlijk wel zag uh, dat het uh, toch wel veel nieuws kan opleveren. Dus uh, via de Wall Street Journal, uh, wat uh, uiteindelijk ook eigendom van hem is, uh, heeft hij nu een eigen site opgezet. Maar ja, er zijn natuurlijk wel wat uh, haken en ogen aan uh, zoiets. Wat dan? Het eerste wat je natuurlijk bedenkt, uh, uh, als je een geheim hebt, hè, je bent uh, bijvoorbeeld een Amerikaanse militair die in plaats van Lady Gaga geheime over uh, de operaties of uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, ambassadedocumenten op een CD-tje... ze ja, je dan naar Rupert Murdoch geven? Ja, lijkt mij niet. Nou ja, ik denk het niet. Nee. Uh, ik zou dat niet uh, direct doen. Is toch niet, uh, dat is toch wel een juist een, een figuur... die uh, ja, bekend staat om zijn uh, invloedrijke positie... juist ook in de Amerikaanse politiek... of daar graag zijn meningen uh, over ventileert. Dus is dat jouw meest uh, onafhankelijke... Uh, Partner waar je geheimen aan. Maar Ed, even, even uit de wereld van de dode bomen, want daar kom ik uit. Onafhankelijk en objectief bestaat toch helemaal niet? Nee, dat bestaat ook eigenlijk niet. Dank je wel, ja, ja, precies. We uh, net alsof, uh, zeker in de journalistiek, doen we graag alsof dat uh, bestaat natuurlijk. Gewoon bullshit. Ja, precies. Ja. Hey Ed, en iets anders? Uh, een heleboel gedoe om de iconische foto van uh, Obama. Ja, die uiteindelijk vrouwen. Uh, een nieuw woord heeft opgeleverd... wat we nu met z'n allen gaan gebruiken. Wat dan? Dus, uh, zoals het NRC uh, al publiceerde... de iconische foto bleek toch gewoon iconisch. Want ja. Er was veel enthousiasme op internet... Uh, bij onze pro-blogger over dat ze uh, hadden gevonden... dat de foto al, al vijf uur voor de operatie gemaakt zou ja, zijn. Pro-blogger, wie is dat? Is dat die, uh, die meneer Fout van de NRC, of niet? Ja, precies. Wel mee, die he? met dat moeilijke haar... Ja, en de fout ging uh, ja. in de fout, wou Jan Roos zeggen. Nee, dat wou ik niet zeggen. Oh. Hij heeft wel moeilijk haar. Maar uh, waarschijnlijk uh, werd er gedacht dat uh, de standard time... dat dat dan ook wel de tijd in Washington zou zijn. Ja, ja precies. precies uh, natuurlijk gewoon de tijd in, uh, in Engeland uh, met uh, correcties erop. Ja, precies. En uh, nou ja, toen bleek het uiteindelijk toch wel te kloppen. Toen is toen uh, iets te snel gepubliceerd. Uh, misschien, misschien iets hard. Uh... Is de NRC nog wel een kwaliteitskrant, Ed? Uh, er zullen vaste kwaliteit mensen zitten, maar als je natuurlijk naar uh, zo'n uh, iets als dit kijkt, dan uh, wordt er in ieder geval niet met elkaar gepraat, omdat ook... Uh... Ja, Ed, dus zou die meneer die fout heet uh, moeten opstappen? Nou ja, ik vind het zoiets als dit. Uh, vind ja dit of nee, raar. Ed? Ja, Ed, kom op, duidelijkheid, komaan. Eddie? Nou, ik denk dat voor mij wel bekend is dat ik uh, het heel anders zou doen. Moet fout eruit, Ed? Ja. <laughs> Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de en luisteraars. Het is niet te geloven met onze eigen Eddy. Eddy, Eddy, Eddy, Eddy, Stel Stel en stut, ed. Eddy, Eddy. Eddy, Eddy, ja precies, Eddy. Ja, Eddy, Eddy, Eddy, Eddy. Eddy, Ed, Ed, Ed. ed. Wel. Ja. ja. En Gurka. Wat ging het eigenlijk over? <laughs> fout <eruit. laughs> vindt dat meneer Fout er moet. Ik heb deze scoop verpest. Dan komt nog nou, nou, een vertel. <gul> Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan-luisteraars. Eh, fout moet er uit van dit. <laughs> Ed, bedankt weer. Ja, See you aan. next time. Eddie! Bye bye. Zwei, bye. Ja. Wat een geleuter. Yeah, het wekelijks feest. Politici gebruikten de 4 mei-viering dit jaar alsof er op korte termijn Tweede Kamerverkiezingen voor de deur stonden. ergst maakte de PVV bij, bij de PVDA op een zijspool geraakte. Meilie Vos, hier ook te gast geweest. Had. In de bejaarde krant ja, Trouw schreef het oud Tweede Kamerlid dat de PVV maar weg moest blijven bij de dodenherdenking in der landen. Omdat de PVV in het verkiezingsprogramma, dat overigens al een jaar en meer oud is, had gezet dat op 4 mei... de slachtoffers van het nationaal socialisme... en dan nationaal tussenhaakjes, eh, worden herdacht. Een inderdaad buitengewoon foute grap van wilde spindokter Martin Bosma. Maar Maëlie probeerde er een electoraal slaatje uit te slaan. En dat vinden wij van echte Janne goed fout na de oorlog. En, en dan was er was nog iets, Jan. Is het maar net. Ja, er was nog iets. Met Maëlie. Ja, want die zei namelijk bij PNW... Ja, ja. dat Hero B... Haar een mofvoer had genoemd, een mofoer. En toen vroeg uh, Pauw een beetje door van wie zei dat dan? Wacht eventjes, ja dan komt hier. gooi hem maar in. School. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan Jeroen Pauw heeft een keer doorgevraagd. Ja, zo is dat. En uh, mij Vos lulde daar keurig overheen. Een journalist zou haar hebben gezegd... dat Brinkman haar een, een moffoer had genoemd. En Paul vroeg toen niet meer door. Dus geen scoop. Wat zou jij vragen op zo'n moment, Jan? Uh, wie? Namen en rugnummers. En als je die niet geeft, dan is het een leugen. Het is één bron. Het is een anonieme bron. En je zag ook aan die konijnenogen, alsof er twee van die hele felle koplampen in die ogen schenen. Zag je dat ze dat er liegen, als ze bacht? Je bent nu de Nederlands-Indonesische groep in Nederland aan het beledigen. Die mensen hebben allemaal van die konijnenogen. Oh, sorry. Maar ja, wat maakt het uit? Ja. Gaan we eens? 0800 1121 en geef je mening over de stelling aan Melifos. Is een steekje los. Remmelt. Eén Hoe is het, vriend? Ja, goed door met jullie. Ja, ja mannen gaat zo lekker en uh, oh, wat, mooi. Oh, wat vind je van de stelling? Ja, het, zijn P, het is een P van de Aard, dus die neem ik sowieso niet serieus. Dat is een bijzonder goede uh, antwoord op ons een goede stelling. Het gaat helemaal mis met mijn Nederlandse nou, taal. Maak niet. Wat een geleuter. Jasper de Groot, onze jovd uit Helmond. Jazeker. Ja, roept u eens. Stelling. Um... Nou, of ze steekt los is, weet ik niet. Maar ze heeft in ieder geval niet zo'n verstandige dingen gezegd. Niet zo handige dingen. En uh, dingen waar ik het niet mee eens ben. Jasper? Ja? Yeah? Ik heb jou vorige week voor homoseksueel uitgemaakt. Tenminste, yeah. zo, dat probeerde ik grappig te doen. Niet wetende dat onze minister van Financiën dat was. Dus ik wil het graag terugnemen, als dat mag, van jou. Dat mag. Nou, bij deze. Dank Doei. je. Wat een geleuter. Hoi, Kees. Hoi. Hoe is het? Nou, ik vind het een erg leuk programma. Oh, ja, mooi man. Ja. ja. Blijf je nog een poosje tot uh, 2017, of niet? Nee, we moeten er uh, in september 2000, uh, Maar Er wordt aan ons getrokken, Kees. <lacht> er wordt aan ons getrokken. Ja, dus ja dat is misschien wel door, maar poten... hey, Maar ik ben wel een beetje voor, uh, voor uh, Miley uh, Force. Waarom? En niet alleen omdat, niet omdat ik PvdA ben, maar ik vind het een beetje op hetzelfde niveau. Ben jij PvdA? Nee, ben oh, ik niet. De slachtoffers van het nationaal socialisme. Toen dus ik net ziet wil zeggen van ik ben voor de kop van de tax. Zo zie ik het een beetje. Ja, nou, ja, dat, dat vind, vind ik ook. Een beetje, een ik vind verhaal. het een beetje onzin. Helder... Maar dan, jullie gaven dat net ook al een beetje aan. Ja, het is een helder verhaal, Kees. Je bent, een hel, je bent een helder en nuchter en een goed en weldenkend mens. Ja, precies. Ja. En lang leven, moederdag. Uh. En, en dat mijn Vos nog lang. Uh, dat ze weer een keer in de kamer mag komen. Ja, je hebt Die gelijk. Ik ja, nog in de kamer komen. Wat een geleuter. Dus we gaan naar Sanira Vos. Hallo. Familie? Hallo. Hallo. Van, ja, daarom ben ik het er helemaal mee eens. Hoezo? Nou. Het gekke nichtje? Als zij uh, maar schouder aan schouder staat. ergens op een troon gaat zitten. en. ja. Bent u, uh, bent u onder invloed van uh, sinaas en cola en uh, chips? Nee, maar als de cola... Dit is Bas. Hé hey Bas. Ja. Ben je blij met je t-shirt? Hallo? Ben je ja. blij met je t-shirt? Die andere man hoor ik nog erdoorheen. Nou in. Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik, ik, hij gaat naar mijn vriendin. Oh, dat t-shirt. Ja, de met een dikke titus. Nou, nou, nou, wat we een die niveau... die, die Ja, die ene die, die, even die, die dus gaat eruit, hoor. Wat een geleuter. Kom op, jongens, uh, Heeft jouw vriendin een dikke titel? Uh, ja. Hand, oh, dus, uh, een, een, een goede handvol, Jan. Ja, dat houdt natuurlijk vooraf uf... hoe groot je handen zijn. Maar ik bedoel dat hij dat met een man niet voor zo zit. Ik zou graag dat Bas is, Jan. Sorry? <f> nee, niks. Ik had even. Weet on je wie pas grote titel heeft? Sorry, Meili Vos. Tjonge. Nou, wat een nico, Wat een geleuter. Kijk, eindelijk een man met een echte naam. Hoe is het, Jan? Ja. Hey Jan. Hey Jan, ik heb een vraag. Wie heeft Meilie Vos zo gekregen om zich te laten bezwangeren? Ja, daar, daar wordt die etters van verdacht. Of, of zou Job Cohen geweest zijn? Nee, nee, nee nou, het is al ja, niet jongens, Job de poppen, het is die et. Het is een PV, PvdA-besje vanavond. En, en dat van. vind ik heel jammer. Want ik vind Terwijl het een die stelling mooie gaat natuurlijk niet om de PvdA. Het gaat om uh, oud-PvdA-kamerlid Meilie Vos van de PvdA uit uh, pvda stad. Ik vind pvda vind ik heel erg 2011. Ja, dat moet jij nog eens zeggen, grappenmaker. Het doet niks anders. Ik? Jan, Jan, Jan ja. Roos, eens grappen maken, dat is ook weer een scoop, of niet? GELACH <laughs> uh, je los. Dan zat er een ondersteekje los. Jan, bedankt. Wat een geleugd. En dit is de enige echte man met een naam als een geslachtsziekte. Shardo. Hey, goeie avond, Jan. Jan Roos. Hé, hey, ja. keer op, jij nee, dan niet. Ja. Nou, roept u maar. Ja, ik... Ik, uh, die uh, die Medivorce mag gewoon terugkomen voor mij hoor. Uh, in plaats van een beetje die uh, stille mensen, PvdA zeiden. Ja, je hebt gelijk ook. Ben ja, je dat? heel goed op de stelling ingegaan? Wat een gelukkig. Ben, ben je het zat? Ik ben zat. Ik, ik, kan niet, ik kan er niet mee stoppen. Nee, we gaan gewoon lekker. Maar we hebben een hebben. vrouw. Eén vrouw. Eén vrouw dan, Nia. Nou. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen, Nia. Oh, ja. Daar is geen steekje ja, aan los. Dat is een heel breinwerk. Ik vind dat een uh, mooie afsluiter. Dank afsluit. je wel. Dat, oh, dat was leuk. Ja, de mensen die in 1920 zijn geboren. die hebben zoveel fantasie. Precies. Omdat die vroeger nooit internet hadden, Jan. En dat is het. Ja, lekker. Acht keer ja. megastal hebben we gehoord vandaag. Hey, het is elke week weer een grote verrassing waar hij mee komt. Want omdat wij hem net iets minder betalen dan de wereld draait door. weigert hij op de wekelijkse redactievergaderingen te komen. Dus we zien het wel met uh, Nico. De wereld is verlost. ...van een smerig stuk vreeton. Osama Bin Laden is door zijn potje geschoten door Amerika. En dat is goed. Wegwezen met dat soort smeerlappen. Afknallen en in zee Opgeruimd staat netjes. Mensen willen graag de open opengereten hersenpan van die schoft zien. Want anders geloven ze het niet. Maar van mij hoeft dat niet. Die jenkon neemt echt niet het risico dat hij over een week een hallo ik ben niet doodboodschap de wereld instuurt. Dat de fundamentalistische moslims boos zijn, is begrijpelijk. Dat Pakistan het niet leuk vindt dat ze gewoon trouwd worden, snap ik ook. Alleen dat Amnesty International zich kwaad maakt, is toch wel om te janken. De Mensenrechtenorganisatie vindt dat Amerika bin Laden had moeten laten leven... en voor het gerecht moeten slepen. De grootste terrorist van de wereld, een massamoordenaar, mag niet kapotgeschoten worden, maar moet als een winkeldief voor de rechter komen te staan. Amnesty heeft blijkbaar het wereldbeeld van een GroenLinks'er, doorgeschoten tolerant en verbijsterend naïef. Ik vond uh, Nico niet zo sterk deze week. Nee. Mag ik wat alsof zeggen? Hij, alsof hij er niet echt de tijd voor heeft genomen. Een beetje afgeraffeld klonk het. Ja, alsof hij, alsof hij de bekerfinale heeft zitten kijken. ook dacht, oh, kut, God, ik moet ik ook nog een column schrijven. Ja, zo ik ik ook een column te... doen voor, die, voor die twee eikels. Ja, voor ja, die, ja die, precies. Voor die mensen. Oh, de nanuk. Ja! Hé, hey, hè. Hey uh, Jan. Volgende week weer Jan van Alst. hebben we afgesproken. Volgende week Jantje van Alst. Ja, want uh, Twente wordt kampioen. Nee joh, dat is helemaal niet waar. Maar, maar we hebben een ja. leuke hoofdgast volgende week. Oh, vertel eens even wie dan Jan. Jaap de Groot. Wie? De chef voetbal van de Telegraaf. Zo de keer. Ghostrijder van uh, JSC. Ja. Jezus Christus bij jullie en een uh, kruif bij uh, ons in de rest van Nederland. Uh, en Heeft Jaap de Groot. Heeft uh, in 1984 jullie nog kampioen gemaakt geworden? Ja, precies. Ja, nee, nee, ja, die, nee, ja. precies. Dus, uh, maar Jaap de Groot is leuk. Hoe voelt je het met Estertje? Ik ben gek bij Esther. Hoe komt dat? Omdat ik hou van petit en toch groot. Als je begrijpt wat ik moet doen. Ik snap je helemaal, joh. Maar ja, wij begrijpen elkaar heel lang. Wat heb je met bloedgabbers? Ja, zo is dat, joh. Zo is dat, hè. Hé, hey, uh, ik, ik, ja, uh, ik denk dat ik... Acht uh, megastallen, acht megastallen, één keer proefdieren. En ik denk dat ik gewoon maar eventjes uh, ga knallen. Ga, je, ga, je, ga je, Ja, we gaan ga... aan het bier. Oh, je plaat... Wij parkeren u aan de boezem van Adeline van Lier. Maar niet voor we bedankt hebben Jan Weesie en Jan Bos voor het plekje, Jan Gussinklo en Jan van Lent voor de regie en de koffie. Jan Auwand voor de muziek. Jan Stenders en Jan Benning voor de morele support. Jan en Marie Dekker voor de plaatjes. En Jan van Tienen voor het schuiven. Tot volgende week, vrienden. Slaap lekker. Gabbers. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen.